12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Goedemiddag. Angolese asielzoeker Mauro moet het land uit. Ziekenhuis Winschoten beboet voor fraude. En het Italiaanse kabinet is eruit. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Wolkenvelden en zon. In het noordwesten kan nog een buitje vallen vanmiddag. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind is het ongeveer 14 graden. Morgen veel bewolking, soms ook wat zon. Verder weinig verandering in temperatuur. Vrijdag en in het weekend dan is het droog met vooral zaterdag veel ruimte voor de zon. De jonge Angolese Mauro Manuel die moet Nederland verlaten. Dat heeft minister Leers vanochtend aan de Tweede Kamer gemeld. In Den Haag, Joost Vullingsjoost. Waarom moet hij terug naar Angola? Ja, kort gezegd, het is nu eenmaal beleid ministerleers. We hebben een helder beleid. Dat is al vele jaren door andere ministers ook ontwikkeld. En dan moet je consequent durven te zijn. Um, en ook zeggen, ja, uh, geen plek op basis van dat beleid. Je hebt het zelf al verteld. Nou ja, de advocaat is nu met hem aan het praten. Um, ik hoor dat nog wel. Uh, dat zal natuurlijk niet leuk zijn. Dat is voor niemand leuk om dat te horen.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 En dat is het probleem. En op een gegeven moment moet je ook gewoon consequent durven te zijn. Ja, minister Leers wil voor Mauro geen uitzondering maken... want anders moet hij dat ook voor andere gevallen doen. Mm. En dat wil hij niet. Ja, maar jongens, er is toch een Kamermeerderheid. Die wil dat hij blijft. Ja, maar het, het echte verzoek van die Kamermeerderheid was... van uh, beste minister Leers, kijk eens wat je voor Mauro kan betekenen. Nou, het antwoord is dus niets. En daar legt regeringspartij CDA zich bij neer. Op basis van wat ik vandaag en ook uh, drie weken geleden... van de minister gehoord heb, een zorgvuldige... Uh, onderzoek wat hij gedaan heeft, kan de conclusie niet anders zijn... hoe hard het ook is, dat er voor Mauro geen uitzondering gemaakt kan worden. Dat is vrij hard. Ja, dat is heel hard. En dat realiseer ik me ook. Uh, maar het is nog veel harder om, uh, laten we zeggen, onzorgvuldig te zijn... en in het ene geval een uitzondering te maken en in het andere geval uh, niet. Dat is ook uh, onzorgvuldig. Dat is voor Mauro een heel hard klag. Ja, Raymond Knops van het CDA. Dus als er uh, dinsdag uh, in het debat, want er wordt nog wel over gedebatteerd, een voorstel komt van de andere partijen om een uitzondering te maken voor Mauro... Uh, en gelijke gevallen, ja, dan zal het CDA dat voorstel niet steunen. En daarmee is er dus geen Kamermeerderheid meer om Mauro te laten blijven. Wanneer is dit nu definitief of is er nog een ontsnappingsroute voor Mauro? Nou, er is is nog een ontsnappingsroute. Uh, de partijen die voorstander zijn van uh, dat Mauro mag blijven, die hopen nog op het CDA-congres van aanstaande zaterdag. Hopen dat de leden dan zoveel druk gaan zetten op de fractie en minister Leers dat hij alsnog mag blijven. Nou, en als dat niet helpt, dan is er nog één mogelijkheid voor Mauro: dat is een verblijfsvergunning uh, aanvragen wegens studie. Maar dat betekent wel dat hij zijn MBO moet afmaken. Dan moet hij worden toegelaten op het ABO en die opleiding afmaken. En als er ergens iets misgaat in dat traject, dan moet hij. Alsnog terug. En Gerard Schouw van D66 noemde dat een reddingsboei van lood. Maar goed, het is wel de enige mogelijkheid. En natuurlijk, als hij die uh, verblijfsvergunning op basis van studie aanvraagt, moet het ook nog wel worden toegekend. Joost je dankjewel. Een ziekenhuis in Winschoten heeft een boete van een half miljoen euro gekregen... voor fraude met de lichtdagen van patiënten. De Ommelander Ziekenhuisgroep declareerde volgens de Nederlandse zorgautoriteit... een hoger bedrag dan is toegestaan. Het ziekenhuis in Winschoten registreerde in zo'n 25 gevallen... een kort ziekenhuisbezoek als een hele lichtdag, zegt de zorgautoriteit. Doordat zijn mensen die, die gewoon op de spoedtijd en de hulp kort waren... als mensen die opgenomen zijn in het ziekenhuis registreerden konden ze eigenlijk zo tussen de 1000 en de 3000 euro meer opstrijken per persoon. En ja, dat vinden wij onwenselijk... omdat je dan uiteindelijk als consument gewoon hogere zorgpremies moet betalen. De zorgautoriteit is intussen bezig met een breder onderzoek... want er zijn signalen dat meer ziekenhuizen met de lichtdagen zoemelen. Het drukste monument van ons land is weer open... De hoofdingang van het station Amsterdam Centraal, daar gaat het over. Het was zeven jaar dicht voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Al die jaren was het voor veel reizigers vaak een zoekplaatje om het station in of uit te komen. Nu de bouwput is gedicht en het ondergrondse metrostation er ligt, komt vanochtend de hoofdingang van Centraal weer open dus. Kranten uit nee nog niet uit. ik moet nog even iemand aan het ophalen. we gaan met de trein zo reizen. elke dag hier met de trein? Uh, soms met de auto, soms met de trein. het hangt van het uh, tijdstip af dat ik hier moet beginnen. was het een zoekplaatje de afgelopen jaren? nee, het was duidelijk. Aan... oh ja, het was de afgelopen jaren wel een zoekplaatje, maar nu is het duidelijk aangegeven. maar je, je raakt er wel aan gewend. want op een gegeven moment ben je er weer aan gewend. dan is het weer wat nieuw, zoals dit weer. je was er aan gewend en hij dit weer. Was je aan de rotzooi gewend en nou hebt u weer de ruimte. nou weer de ruimte dan nou kunnen we recht doorlopen zo de dambrak op. Hallo. meneer Wiebes, ja. Dit is toch weer een bijzondere stap in de aanleg van de metrolijn? Hè? Ja, en niet alleen in de metrolijn. Uh, we, zijn hier nu, uh, we staan hier nu op een plein, wat er tot voor kort eigenlijk niet was. Dit was kruipdoor, sluipdoor voor de reiziger. En nu staan we ineens op een plein met een voordeur van een station. Uh, en dat bevalt me wel. We geven de openbare ruimte terug aan de reiziger en terug aan de Amsterdammer. Ja, en die heeft natuurlijk, u zegt kruip door, sluip door. Hadden ze het zo moeilijk de afgelopen jaren hier, vond u? Nou, ik denk dat we met elkaar eens waren dat het er niet uitzag. Uh, en dat, moet, uh, dat kan vanaf nu langzaamaan stukje bij beetje wordt het beter. Uh, we zijn alles hier uh, tegelijkertijd aan het doen. Totaal ongeveer 30 projecten. Nou, en dat vergt wat. Zij Erik Wiebes, wethouder Noord-Zuidlijn in Amsterdam... tegen Edwin van den Berg. Dagelijks reizen 260.000 mensen via het Centraal Station. Dit is het NOS Journaal, het dooralt Megens. Een kinderlongarts en hoogleraar uit Maastricht... is in opspraak geraakt door zijn betrokkenheid bij gebedsgenezing. Hij deed vorig jaar mee aan een zendingsreis... van een christelijke organisatie in Birma. De reisleider claimde na afloop dat tijdens die reis... door gebedsgenezing zeven mensen van blindheid waren genezen. Longarts Dompeling was daarbij en hij deed mee. De man is hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Die stelt dat hij als privépersoon deelnam aan de reis... en zegt dat zijn wetenschappelijke integriteit niet in het geding is. De vereniging tegen de kwakzalverij zegt dat Dompeling in de gaten moet worden gehouden. Ik zou alleen de leiding van de universiteit en van de faculteit wel adviseren om hem wat extra in de gaten houden, want hij vormt een risico. Dat is het minste wat je ervan kan zeggen. Om nu te zeggen, hij, is, uh, hij moet weg of hij kan, dat, dat weet ik niet. Dat hangt echt vanaf hoe hij op zijn werk nog functioneert. Maar als ik als patiënt zou zijn met mijn kindje, ik, ga je naar een dokter die gelooft dat je die wonderen gelooft... of die kinderen de dood kan opwekken, dan geef, zou ik zeggen, geef mijn mannen, doe bij mij een ander. Italië verhoogt de pensioenleeftijd van 65 naar 67 en dat gebeurt in 2025. Tot nu toe lag coalitiepartner Lega Nord dwars. In ruil voor de toestemming zijn er volgens Italiaanse media gisteravond afspraken gemaakt. Tussen premier Berlusconi en de coalitiepartner Bossi. Berlusconi zou rond de jaarwisseling opstappen, gevolgd door vervroegde verkiezingen in maart.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 Volgens hem komt het nu te vaak voor dat iemand is veroordeeld... maar dat hij niet wordt gestraft omdat hij op de vlucht is... of omdat zijn woon- of verblijfplaats onbekend is. Het gaat om duizenden gevallen. Teven wil na oplegging van de straf vaker paspoorten inhouden. En hij bekijkt ook of rijbewijzen kunnen worden ingevorderd... om vluchten onmogelijk te maken. En ook maakt hij het eenvoudiger om veroordeelden... onder de aandacht van de media te brengen. Teven benadrukt dat het voor de geloofwaardigheid van het strafrechtssysteem... van belang is dat een beslissing zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Terwijl de regeringsleiders zich in Brussel buigen over de toekomst van de euro... zijn in Spijkenisse de beeldenissen op de biljetten vereeuwigd. Het gaat om de fictieve bruggen op de achterkant. Die zijn erop gezet omdat men het niet eens werd... over welke bestaande bruggen erop mochten. Nu bestaan de eurobruggen dus echt. Verslaggever Hendrik Willem Hofs bekeek ze vanochtend. Even mijn portemonnee erbij pakken. Maar ze zijn het echt inderdaad. Erg klassiek, van stijl, met boogjes... Die ene staat achter op het 10 euro biljet en is ook een beetje rood gekleurd. Die andere is meer oranje en staat op de achterkant van de 50 euro. Dat is de brug, dat is het geld. Nog wel. Waarschijnlijk morgen niet meer, dus die bruggen zo leuk aandenken aan ons oude geld, zou ik maar zeggen. Ja, bent u zo somber? Nee hoor, het was maar een grapje. Okay. Vrouw op nummer 42, recht tegenover de eurobruggen. Prachtig, ik ben er blij mee. En, uh... Het is een goede doorloop naar de Maas toe en naar de Grote Weg, dus prima. Maar straks staan ze misschien wel niet meer op de euro, omdat die niet bestaat, en nog wel in spijkenissen. Nou, dan hebben we nog een aandenken. <laughs> ja, nou, volgens mij uh, implodeert dat hele zaak hier hoor. Want uh, als het dan Spanje-Italië straks, uh, dan uh, voorspelt weinig goeds hoor. En dan is nu, dames en heren, het moment uh, aangekomen dat we uh, de, de eurobrug van 10 euro. Hier gaan openen. Ja, en eigenlijk zou die opening verricht worden door de, de minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Maar de nu is toch de commissaris, de commissaris van de Koningin, Koningin hier naartoe gekomen. Want de Jager die had andere dingen te doen. Uh, hij moet uh, de euro redden. Dat en belangrijk. nu de bruggen openen. Nou, ik vervang hem graag. Als hij daar in Brussel echt belangrijk werk moet doen, dan... Uh, en dit moet ook doorgaan. De eurobruggen in Spijkenisse zijn geopend. Ja. Echt Griekse klanken bij de opening van de Eurobrug. In Spijkenissen zien ze er de humor nog van in. Sport. De wielerploegen van Rabobank en van Kansolei maken ook volgend seizoen weer deel uit van de zogenoemde World Tour. Daarmee worden ze automatisch toegelaten tot grote wedstrijden. De derde Nederlandse ploeg, Skill Shimano, behoort niet tot die elite. Manager Iwan Spekenbrink verwacht dat zijn ploeg... die volgend jaar onder een nieuwe naam gaat rijden... toch genoeg uitnodigingen zal krijgen voor de grote koersen. Bovendien houdt de ploeg er volgens hem een andere filosofie op naam. Het systeem is gebaseerd op een sportieve waarde. Dus eigenlijk op het punten uh, sprokkelen. Um, en onze filosofie is, wat meer, is, is daar niet helemaal op afgestemd. En die willen we er eigenlijk ook niet helemaal op aanpassen. Um, omdat wij niet renners willen selecteren... die per se in het verleden um, punten gescoord hebben. Uh, wij willen... Samen met onze coaches renners, waarvan wij verwachten dat ze in de toekomst um, een, bijdrage, een goede bijdrage aan de ploeg kunnen leveren. En wij willen ook een wedstrijdprogramma kiezen, een uitgebalanceerd wedstrijdprogramma waarin niet uh, de renners veel meer koersdagen voorgeschoteld krijgen om dus maar de punten te kunnen sprokkelen. En dit jaar zaten we er denk ik dichtbij, we waren net 21ste op vier, op vier puntjes. Um, en ik verwacht dat met dezelfde renners blijft volgend jaar een degelijkere kandidaat zijn. Ivan Spekenbrink, manager van de Skillshimano Shimano-ploeg. En er was goed nieuws voor de ploeg, want Kenny van Hummel... won vanochtend zijn tweede etappe in de ronde van Hainan in China. De ethische commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA... neemt juridische stappen tegen nog eens tien officials... van de Caribische Voetbalunie. Een paar weken geleden werden vier anderen al geschorst. Ze zouden geld hebben aangenomen om te stemmen op Mohammed bin Hammam... Die kandidaat was voor het voorzitterschap. Bin Hamam werd eerder al voor het leven geschorst vanwege corruptie. Bijna 12 over 12 Verkeersinformatie hebben we John Suhoka. Goedemiddag. Goedemiddag. Twee files op de A58 Tilburg naar Breda. Daar staat twee kilometer voor knop het Galter door werkzaamheden. En door werkzaamheden net over de grens in Duitsland staat file op de A76 geleend richting Duitsland. Daar staat voor de grens een drie kilometer. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. De 18-jarige Angolese asielzoeker Mauro moet van minister Leers het land uit. De minister zegt dat hij geen uitzondering kan maken. Het Italiaanse kabinet is eruit, de pensioenleeftijd gaat omhoog. Berlusconi heeft coalitiepartner Lega Nord overgehaald... volgens Italiaanse media in ruil voor zijn aftreden rond de jaarwisseling. En een ziekenhuis in Winschoot is beboet voor fraude. Het zou korte bezoeken hebben opgevoerd als hele lichtdagen. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio Wende de NCV en lunch.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 Ik geef om zijn hersenen, die nu nog helder denken. Ik geef om haar nieren, die nu nog werken. Geef om de verwoestende gevolgen van diabetes. Ook in jouw omgeving leeft iemand met deze ziekte. Hij of zij heeft jou nodig. Geef aan onderzoek. Ga naar diabetesfonds.nl Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck te waarde van 1000 euro.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het gedoe rond het schip Probo Koala was geen gifschandaal, maar een journalistiek schandaal. Dat schrijft Jaffe Vink, journalist en publicist. Hij doet dat in een boek over deze affaire en daarin beschuldigt hij de volkshand van het vervaardigen van rampenporno. Een gesprek zometeen met Jaffe Vink. In het mediaforum Katrien Kel van 5 op 2 en Peter van Zadelhoff van RTL Z. gaat onder meer over zijn collega Matthijs Bouwman. Die bij de wereldrijd door inging op de mogelijke gevolgen van de eurocrisis. Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om op tv te zeggen dat er misschien geen geld meer uit de pinautomaten komt. Alle banken die geld hebben uitgeleend aan Italië, krijgen hun geld niet meer terug. Op dat moment ga jij naar de bank om je spaargeld op te halen. Uiteindelijk ik ga naar de bank, doen de en pinautomaten niet. het niet. Uiteindelijk doen de pinautomaten het. Kijk, ja. dat, dat is taal die ik begrijp. In de Nationale Nieuwsquiz, Rick van Maanen uit Veenendaal. En wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Het Huis van Afgevaardigden in de VS stemt vandaag over een nieuwe wet... die het copyright beter moet beschermen. Als de wet wordt aangenomen, zo wordt gesuggereerd... dan zou het maar zo kunnen dat popster Justin Bieber de bak in moet. Amerika-correspondent Michiel Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, voor jou is het morgen de Senaat heeft deze wet bedacht. Uh, wat willen ze met deze wet bereiken eigenlijk? Nou, wat je zegt, ze willen copyrightmateriaal beter beschermen en ervoor zorgen dat mensen als Justin Bieber, die bijvoorbeeld zijn carrière heeft gemaakt door hè, uh, uh, liedjes te zingen en vervolgens die video's daarvan uploaden naar YouTube, dat dat soort mensen, dat soort acties moet worden verboden. Anders, Anders, ander het... ander voorbeeld is Esme Denters, onze Nederlandse die ook op YouTube bekend is geworden met inderdaad liedjes van anderen. Ja, YouTube-sensaties. Daar gaat het om. Mensen die zeg maar, hun naam maken op YouTube... en uh, materiaal van anderen lenen of stelen, liever gezegd... Uh, in, in, in de letter van deze wet, en dan vervolgens bekend worden... Uh, ja, dat, daar zit een commercieel oogpunt aan volgens deze wet. En dan zou je kunnen zeggen dat Justin Bieber... Hè, uh, lieveling van de hele wereld, zal ik maar zeggen... Uh, vijf jaar de bak in moet. Dat is de maximumstraf die staat onder deze wet. Omdat je gecopyright materiaal gebruikt voor... Eigen gewin, hmm. zeg maar. En ga, zal het echt zover komen dat Bieber achter de tralies moet? Nee, natuurlijk niet. Allereerst is Bieber uh, Canadees... en zal hij dus uh, door een uh, Amerikaanse officier van justitie moeten worden vervolgd. En dat zal een enorm mediaspectakel worden. En dat zal geen enkele officier van justitie willen. Maar goed, het is natuurlijk de, de tegenstanders van deze wet gebruiken Justin Bieber natuurlijk heel slim... Hmm. om te zeggen, luister, gewone mensen. Mensen die beroemd zijn geworden. Zoals Justin Bieber. Maar ook mensen zoals jij en ik, die wel eens een video opnemen... en vervolgens uploaden naar YouTube en dan dat streamen. Dat zou verboden, moeten, verboden worden onder de deze wet En de ja. wet, daar zitten natuurlijk alle grote partijen achter, die altijd de verdachten zijn. Hè? De, de, de, de platenindustrie, ja. de, de, de filmindustrie, heel Hollywood zit hier achter. Dat zijn de grote ja. jongens en wij zijn het slachtoffer. Maar dit is ook de grond onder de voeten van een site als YouTube. Dus die wordt dan helemaal weggeslagen. Mocht dit mocht dit erdoor komen? Ja, dat zou wel het, het idee zijn. Al zegt de wet wel dat er commercieel oogpunt moet zijn met het uploaden. Kijk, het, het simpel uploaden van een video en dan vervolgens streamen... dat zou niet verboden worden. Maar wel als je het streamt meerdere keren binnen een bepaalde periode. En als die video waard is en daar zit dan een minimumbedrag onder, et cetera. Dus er zijn wel wat voorwaarden aan waaraan je moet voldoen. Als video, zeg maar, wil je uh, bestraft kunnen worden. Maar het moet allemaal wel makkelijker worden om inderdaad mensen te bestraffen... die dus dit soort dingen doen. En dat is dus... Ja, dat zijn heel veel mensen. Ja. En Komende dag komt het aan bod in de Senaat. Je blauwt het voor ons in de gaten. Michiel Vos vanuit Washington, dankjewel. Kent u dit nog? Hey, die kijkplevers. Ah, die go. Ah, die Anton. Ah, Groenbuisers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Co. De Show. Bernie Bos gaat de oude serie Co. De Boswachtershow verfilmen. De Co. De Show begon in 1974 als radioprogramma. En was tussen 1990 en 1994 ook te zien op tv... Code Boswachter kraakte samen met Anton Gleuven een boswachtershut... om ervoor te zorgen dat hij niet werd gesloopt. En intussen gaven ze op een speelse manier informatie over de natuur. Bernie Bos, maker en bedenker van de show... zegt dat Code Boswachter nog voor veel dertigers en veertigers jeugdsentiment is. En er wordt ook geregeld gevraagd of die co nog weer eens een keer terugkeert. Nou, zegt Bernie Bos, deze mensen kunnen dus straks... samen met hun kinderen co weer bewonderen in de bioscoop. De Vlaamse omroep VRT wil meer ruimte geven voor verschillende dialecten en accenten. Dat is tenminste het voorstel van de werkgroep Taal van de Openbare Omroep. Bij het nieuws wil de VRT wel accentloos blijven... maar radiopresentatoren mogen best meer variatie in hun standaard Belgisch laten horen... zegt VRT-taaladviseur Ruud Hendricks. Het sluit aan bij andere Europese omroepen, zoals de BBC, die dat beleid al voeren. Of dit een heel goed idee is, moeten we nog maar even zien. Dat is uh, bijvoorbeeld uh, te horen bij cabaretier Filip Geubels... Die praat met een Antwerps-accent en hij doet dat in het programma De Slimste. Wat verwachten jullie van de kandidaten? Uh, dat ze erin slagen worden en mijn vrouw niet slaagt met een boeiende avondbezucht. <lacht> <lacht> Hoe zit het bij jullie met de hygiëne? <lacht> Ik probeer de gie toch regelmatig een propere pamperant. te doen. <lacht> nou ja, of de NPO hier in Nederland het advies ook zal overnemen, dat is nog niet bekend. Vandaag is het idee voor de EU-top in Brussel. Afgelopen weekend hebben de Europese leiders beloofd... om uiterlijk vandaag met een definitief reddingsplan te komen voor de euro. Verslaggevers van de hele wereld zijn daarom in Brussel om daar verslag van te doen. Arjan Noorlander zit er namens de NOS. Arjan, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waar doe je verslag van? Er is niks bekend nog. Ja, nou ja, voorlopig, voorlopig nog helemaal nergens van. Om vijf uur vanmiddag komen ze aan, al die regeringsleiders, om, uh, want dat hebben ze ons beloofd er definitief uit te komen. Maar vanaf vijf uur weet je ook nog niks. En dan begint het lange wachten, misschien wel tot diep in de nacht, dat ze ineens weer uit hun vergaderzaal zou komen. En dan pas weten we wat ze besloten hebben. Ja. Jij werkt normaal in Den Haag, politiek ja. verslaggever Daarvoor de NOS, nu dus even naar Brussel uit, uitgereisd. Um, is daar een verschil? Uh, nou ja, er is in ieder geval journalistiek een groot verschil. Want er is hier eigenlijk bijna geen journalistieke concurrentie. Je zit met uh, journalisten uit 27 landen zo meteen in een enorme perszaal te wachten... tot die regering tijdens naar buiten komen. En eigenlijk ben je de hele tijd met elkaar aan het praten... en aan het overleggen. En wat hoor jij van mensen die jij kent rond jouw premier? En zo proberen we allemaal een stukje bij een beetje in informatie te komen. Nou, dat is op het Binnenhof wel anders. Vandaar is veel meer dat gevecht tussen journalisten... om dingen het eerste te weten... om Kamerleden of ministers het eerste te spreken. Dat is hier helemaal niet. Dit is een grote groep journalisten... die eigenlijk probeert zo snel mogelijk vanavond erachter te komen... hoe ze de euro gaan redden. Er zit daar nog een soort rolverdeling in? Ik kan me zo voorstellen... Dat dat de, de, met name de, de, de, de zwaar uh, financieel-economische kranten... dat die daar wel uh, een beetje voorrang hebben, of niet? Ja, ja daar, zit, daar zit een enorme rolverdeling in. En wat, wat ook voor correspondenten in Amerika bijvoorbeeld geldt, geldt hier ook. Wij stellen daar eigenlijk niet zoveel voor. De grote krant is de Financial Times. Die staan overal voor aan bij elke persconferentie. Van Merkel of Sarkozy uh, mogen zij de eerste vraag stellen. Ook al zitten er twee, drie, vierhonderd journalisten in de zaal... En uh, ja, wij moeten het toch vooral doen uh, met Mark Rutte, die dan in een zaaltje Nederlands, der, uh, 30 Nederlandse journalisten weet op te trommelen om zijn verhaal te vertellen. Maar je merkt dat uh, waar wij met z'n allen in Den Haag met honderden journalisten achter de premier aanrennen, Mark Rutte hier eigenlijk een bijrol speelt. Jij zit in de startblokken, maar goed, vanmiddag om vijf uur gaat het pas beginnen. Wat ga je ja. al die tijd doen? Nou, ik loop nu eigenlijk even door, de, door het centrum van Brussel en ik liep net langs Mannetje Pis waar een paar uh, uh, of uh, toeristen stonden te kijken. En wat grappig is, is dat 100 meter verder uh, Hotel Amigo is. Dat, dat klinkt heel goedkoop, maar dat is een van de chicste hotels hier <laughs> waar Berlusconi, uh, Merkel en, en Sarkozy uh, zitten. En daar staan meer mensen met fototoestellen te kijken of ze hen kunnen zien dan nu naar Mannetje Pis staan te kijken. <laughs> okay. Nou, zet hem op Arjan en uh, vanaf vijf uur gaat het echt beginnen. Dan moet je dus knallen. Dankjewel voor nu. Precies. Okay. Bram van der Vlucht is natuurlijk jarenlang nauw betrokken geweest... bij de Sinterklaasviering. Maar dit jaar neemt Stefan de Wallen het stokje over. En daarom is er dit jaar een nieuw boek van Sinterklaas. Vanuit de pakjesboot roept deze Stefan de Wallen... voor het eerst in zijn nieuwe functie alle kinderen op... om zich aan te melden zodat ze dit jaar niet worden overgeslagen. Hallo. Goed dat ik je even spreek. Zoals je misschien hebt gehoord... ben ik dit jaar begonnen in een nieuw, groot boek. En om er zeker van te zijn dat ik jou niet vergeet op pakjesavond wil ik even controleren of jij er ook in staat. Nu hoef je er alleen nog maar bij te schrijven of je lief bent geweest dit jaar... en wat voor cadeautjes ik voor je ga inpakken... En dan komt het helemaal goed met jou dit jaar op pakjesavond. Dag hoor. Mexico is voor journalisten een van de meest onveilige landen ter wereld. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de Verenigde Naties... en de Organisatie van Amerikaanse Staten. Sinds 2000 werden er tenminste 70 journalisten vermoord... en verdwenen 13 journalisten spoorloos. Mexico staat in deze lijst op de vierde plaats. Maar welke landen hier nog boven staan, wil de VN niet zeggen... Sinds 2010 is er in Mexico een wet ter bescherming van journalisten, maar volgens critici is er sinds de komst van die wet weinig veranderd. Goeie. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, de ja, Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Op 26 oktober 1963 was de allereerste uitzending van het spelletje Wie van de drie bij de Avro. Iedere maand moest een panel van bekende Nederlanders raden... wie de echte bakker, kok of onderwijzer was. Presentator in die eerste jaren was de Vlaming Nant Baart. Goedenavond, dames en heren. Wie is wie, wie van de drie? Een spelletje dat hier in de studio en voor u thuis zal gespeeld worden... door deze mensen, deze vier mensen van het panel... dat wij elke maand zullen terugzien. Ik zal ze u even voorstellen van links naar rechts... de sportieve dokter Hans Tetsner, de journaliste Eva Smit, de zeer bekende acteur Guus Oster, en dan mevrouw Eva Margedant, orthopedagoge, zo is het. Wij hebben met elkaar afgesproken dat wij elkaar bij de voornaam zullen noemen. Dit mogen wij om het gemak en de vlotheid van het spelletje. Klaar voor de eerste ronde. Mijn naam is Kor van der Kogel, ik ben taxichauffeur. Mijn naam is Cor van der Kogel en ik ben taxichauffeur. Mijn naam is Cor van der Kogel en ik ben taxichauffeur. Een lekker tempo, ja, dat is het goed 1963. Andere presentatoren van dat programma, wie van de drie waren onder meer Joop Braakhekken, Pim Jacobs. Maar de bekendste is natuurlijk Herman Emming. Tegenwoordig is Ron Brandstede de gastheer van Wie van de Drie en dat doet hij bij Omroep Max. Lunch met Jurgen van der Berg. Vandaag verschijnt het boek Het Gifschip. Een boek van filosoof en publicist Jaffe Fink over de Probo-Koala. Dat was dat schip dat in West-Afrika afval dumpte. Dat volgens de lokale overheid daar tientallen doden en duizenden gewonden veroorzaakte. Dag meneer Fink, goedemiddag. Goedemiddag. U komt met uh, behoorlijk stellige beweringen in dat boek. Uh, want uh, als we het dan even hebben over die giftige stof. Uh, dat zou dan de giftigste stof, zou zwavelwaterstof zijn. Uh, maar je hebt uitgevonden dat kan helemaal niet bestaan daar in die omgeving. Nee, dat was een. Uh, uh, zo werd het gerapporteerd. Dat zou in het afval zitten. Maar uh, dat, is, um, ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar dat mag ik vertellen. Nou ja, als u het kort kunt vertellen en, en als we het allemaal nog snappen. Ja, nou, dat is, ja, dat is chemie. Dat is een van de lastige dingen. Als het een verhaal is over een geefschip, geeframp, een heleboel doden... zodat het gaat er makkelijk in. Maar als het over gaat over zwavelwaterstof en de pH van het afval... dus de zuurgraad van het afval, daar is het van afhankelijk. Um, de zuurgraad van het afval was uh, 14, pH 14. Um, daarin kan zwavelwaterstof niet bestaan. Daar kan het in zijn elementen bestaan... als uh, waterstof en zwavel, uh, H en S... maar nee. niet in de combinatie H2S. Nee. Dan zou het... Uh, Terug moeten naar een pH 7. Ja. En dat is geen hoe, sinecure. Hoe weet u dat eigenlijk allemaal? Of bent u ook chemicus erbij? Uh, natuurlijk heb ik me erin verdiept. Maar dat is ook allemaal op de, in de rechtszaak in Amsterdam naar voren gekomen. Daar is een getuige deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut gehoord. En die heeft het allemaal verteld. Alleen, dat is nooit tot de pers doorgedrongen. Behalve door tot in de Karel Knip. Ja, die, die heeft daar wel over geschreven. De onderkop. want vanmorgen stond er een, een interviewtje met u in de pers... was, er zijn precies nul doden gevallen... door het scheepsafval van de probo Koala. Dat schrijft u in dat boek. Ja, ja. Maar hoe, hoe kunt u dat zo hard maken dan? Uh, nou... Als het uh, doden zijn gevallen ten gevolge van het afval... moet je kijken wat er in het afval zat. Dus het zwaarste gif zou kunnen zijn zwavelwaterstof. Maar dat zat er niet in. Dus dat, dat, dat is absoluut onmogelijk. Maar pas als het afval heel sterk verdund zou worden... maar dus daar heb je een halve Noordzee voor nodig... dan zou zwavelwaterstof in die combinatie H2S... als gifgas kunnen ontstaan. En dan gaat het er nog over... van. Uh, je moet met gif altijd kijken van dat is dan één. Maar twee dingen zijn daarbij belangrijk. De concentratie en de blootstelling. En de concentratie is hoeveel gif zit er dan in of hoeveel van dat zware stof zit. In. Je hebt lage concentraties en hoge concentraties. Mm -hmm. En lage concentraties kunnen enorm stinken, maar zijn onschadelijk. Ja, uh, nou, uh, uh, nu zegt u dus van, uh, ja, de media die zijn daar een beetje achteraan gelopen. Uh, u wijst met name de beschuldigende vinger richting Volkskrant. U zegt ook dat een redacteur van die krant uh, de doodsnood van twee meisjes uh, heeft beschreven. Terwijl die er uh, helemaal niet bij was. Uh, hij zat gewoon achter zijn bureau en u noemt dat rampenporno. Ja. Leg eens uit. Nou, het is, uh, of ik denk dat de Volkskrant en Greenpeace samen een leidende rol gespeeld hebben in deze dramatisering van de berichtgeving. En in dit geval, het gaat over Aline die beschrijft... zo'n redacteur, de doodsnood van twee meisjes... maar dat heeft hij gewoon gefantaseerd. Hij was er niet bij. Die meisjes zijn niet aan zwavelwaterstof gestorven. Als iemand uh, sterft door vergiftiging met zwavelwaterstof... is dat heel erg. Maar als je het verzint en met elementen die ook niet kloppen en in een hele larmojante beschrijving... ja, dan is dat wel heel merkwaardige journalistiek. We hebben vanmorgen even gebeld met de Volkshand. Philip Remark, de hoofdredacteur, die zegt... Het, uh, zegt uh, er zijn twee dingen. Uh, wij, dus de Volkshand, hebben ons in het begin van deze zaak... als het over de aantallen doden ging... te makkelijk laten leiden de overheid uh, daar. En in het geval van die twee meisjes... dat verhaal was gebaseerd op een verslag in de lokale media... En hij zegt nu, dus dat kan je beter niet doen. Maar hij zegt ook, uh, uh, dat was alleen in het begin. Later hebben we prijswinnende journalistiek bedreven over deze zaak. En dan met name over de rol van Trafigura. En uh, daar heeft hij dan ook wel kritiek op, uh, wat u betreft. Want hij zegt, u schetst wel een vrij eenzijdig beeld in uw boek. U laat die rol van Trafigura een beetje achterwege. Nou, dat, dat klopt niet. Allereerst is het belangrijkste, dus ook in het begin... en dat heeft Karel Knip al gedaan, de heeft hij het wel goed geanalyseerd. En de... Uh, Tweede plaats, het gaat erom uh, ja, wat voor ramp is er geweest. Het is geen grote giframp geweest. Het is uiteindelijk waar... Dus wat wel gebeurd is, is dat uh, afval is daar gestort. Dat had niet gemoeten. Dat heeft gezorgd voor milieuvervuiling. Het er heel erg. Ja, en dat, dat, dat was het, en daar kregen mensen hoofdpijn en misselijkheid van. Dus dat is, dat is gewoon vervelend. Maar u zegt, door, door dat afval is daar niemand uh, daadwerkelijk overleden. Want er, waren, er gingen natuurlijk wel mensen dood, maar dat had te maken met andere omstandigheden. Ja, er uh, de, de heersen daar twintig inheemse ziekten. Er was net een uh, ja. afbraak, uh, uitbraak van cholera. Dus, dus mensen sterven daar bij bosjes. Ja. Even nog naar Greenpeace. Want heel toevallig volgen wij deze week uh, Sylvia Born, de, de huidige directeur van Greenpeace, in ons radiodagboek. Uh, die hebben we ook even gevraagd om uh, commentaar uh, op deze. Zaak. We vroegen haar dus om een reactie. Ja, ik denk dat journalistiek ook iets te maken heeft met de waarheid. En de waarheid heeft zich bewezen. Het was gif, het was gevaarlijk. Dus hoe wij dan beticht kunnen worden van uh, iets overdrijven, zijn mensenlevens mee gemoeid geweest. Ik snap dat niet. Ja, uh, zij, uh, maar ook Remark met name zeggen dus dat, uh, dat u concentreert zich heel erg op het aantal doden en of dat dan wel of niet uh, waar is. Uh, maar, maar het gaat hun dus ook vooral om de rol van dat bedrijf Trafigura. Ja, maar als er een ramp is, dan ga je eerst precies kijken... hoe groot is die ramp? Dus of er heel veel doden en duizenden gewonden zijn... dat is belangrijk bij het oordeel. En daarna, als het een kwestie is van... Ja, het is milieuvervuiling en er is stank... ja, dan moet je ook kijken. En daar heeft, heeft dat niet helemaal goed gedaan. Absoluut niet. Maar die heeft geen grote giframp veroorzaakt. Absoluut Zo, niet. Zoals wel in de media natuurlijk is beweerd. Ja. Ja. en omdat uh, mevrouw Van Kriimpie zegt... het was gif, het was gevaarlijk, Dat dat is... Dat is iedere keer de dramatisering ervan. Als het gif is, dan moet je kijken wat voor gif is het. En dan gaat het dus concentratie, blootstelling. Dat zijn belangrijke dingen. Ja. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk heel... Dat is het kweken, het mensen bang maken. Dat is angstaanjagerij, wat ja. ze nu nog weer doet. Het, is, het was niet gevaarlijk. Het was gewoon heel vervelend, maar het was niet gevaarlijk. U legt dat uh, duidelijk in uw boek uit. Er komt in medio november uh, opnieuw een vervolg in de hele juridische strijd uh, van Travigura. Uh, ook hier in Nederland. Nou ja, die zullen denk ik wel blij zijn met uw boek. Uh, we gaan wel afwachten hoe dat afloopt. En u nu bedankt voor uw toelichting. Graag gedaan. Jaffe Fink was dat. Zometeen in het mediaforum praten we hier ook nog even over door. Dat doen we met de uh, presentator van RTL Z, Peter van Zadelhoff. En de presentatrice van de NTR Talkshow 5 op 2, Katrien Keil. Nu eerst Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De 18-jarige Angolese asielzoeker Mauro moet Nederland uit. Minister Leers heeft dat besloten. Het is niet zo dat je in Angola geen toekomst op kunt bouwen, zei Leers. Hij voegt eraan toe dat hij alle mogelijkheden heeft onderzocht... en dat zijn bevoegdheid om uitzonderingen te maken geen rommelpot moet worden. Het Italiaanse kabinet is het eens geworden over verhoging van de pensioenleeftijd, zoals geëist door de EU. Italiaanse media zeggen dat coalitiepartij Lega Nord overstag is gegaan, in ruil voor het opstappen van premier Berlusconi, zo rond de jaarwisseling. Een ziekenhuis in Winschoten heeft een boete van een half miljoen euro gekregen voor fraude met de lichtdagen van 25 patiënten. De Ommelanders ziekenhuisgroep declareerde volgens de Nederlandse zorgautoriteit een hoger bedrag dan is toegestaan. Per patiënt verdiende het ziekenhuis zo 1000 tot 3000 euro. En in Italië zijn door hevig noodweer zeker vijf doden gevallen. Acht mensen worden nog vermist. Zware regenbuien veroorzaakten vooral in de regio's Ligurië en Toscane overstromingen en modderlawines. Straten staan onder water. Veel mensen zitten zonder stroom- en drinkwater. En het noodweer trekt nu over Rome. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Verspreid over het land komen nog wolkenvelden voor. Maar vanuit het zuiden breekt de zon vanmiddag steeds vaker door. Het noordwesten maakt nog wel kans op een enkele bui. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten... en het wordt 12 graden op de Wadden tot lokaal 15 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar 7 graden aan de kust tot lokaal 3 graden in het noordoosten. Na het einde van de nacht trekt vanuit het zuiden sluierbewolking binnen. Morgen wordt de bewolking steeds dikker en krijgt de zon het moeilijk. De grootste kans op zon is voor het noordoosten van het land. Het wordt morgen 13 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Na morgen breekt de zon weer wat vaker door en wordt het nog iets warmer. Zaterdag kan het op veel plaatsen zelfs 17 graden worden. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met files op de A58 Tilburg richting Breda. Er staat door werkzaamheden 2 kilometer voor knooppunt Galter. En door werkzaamheden net over de grens in Duitsland staat er een file op de A76, alleen richting Duitsland. Er staat voor de grensovergang 3 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Peter van Zadelhoff van RTLZ en Katrin Kel. Tegenwoordig van de NTR. Vijf ja, op twee. Klopt. Hoe gaat het? Leuk. Ja, het is fantastisch. Ik nee. heb een heel leuk team. En uh, we hebben, ja, we maken mooie programma's, vind ik. Ja, hoeveel kijkers had je? Ja, mm, oké. Okay. <lacht> uh, zullen <we> volgende <lacht> vraag. <lacht> Het maakt toch nee. niet uit bij de publieke omboek? Nee, kijkers, het maakt hè? ook niet uit. Maar het is wel gewoon heel frustrerend als je een informatief uh, en uh, uh, onderhoudend programma maakt. Waar mensen heel hard aan werken. En dat er dan gewoon maar weinig mensen kijken. Maar je moet het allemaal relatief zien. Maar Tijd... heb, je, heb je ook spijt van die opmerkingen over dat rondbrengen op het dvd? Want, want, dan, want als jij dat als presentator al zegt. Dan, dan, dan denken kijkers misschien ook: ja, Moet ik er dan nog wel naar kijken? Nou nee, het heeft er meer mee te maken dat als je een bakker bent. En je bakt brood dat niemand wil eten. Dan denk je ook van moet ik hier wel mee doorgaan. Hoeveel mensen kijken dan? Uh, oh jongens. Laat ik het zo zeggen. Zijn tijd, voor, tijd voor Max heeft 10% marktaandeel. En die zijn al drie jaar bezig. En 5 op 2 heeft 6% marktaandeel. En we zijn drie weken bezig. Ah, dus we ja, mogen alle niet tijd, klaar. Toch? Alle tijd. Daarom. Hè, wat fijn dat de ja. collega's ook ja. aardig kunnen zijn. Goed. Uh, hier op Radio 1 spreken we natuurlijk allemaal keurig ABN. Uh, maar op de Belgische radio is dat straks anders. De Vlaamse omroep VET wil allerlei accenten een uh, plaats geven. Katrien, vind je dat een goed idee? Ja, ik vind het een goed idee. Omdat ik uh, vind dat er veel te weinig aandacht is voor mensen die bijvoorbeeld met een Limburgs accent of een Zeeuws accent of een Haags accent uh, spreken. Want dat zijn nou eenmaal regio's van Nederland. En ik zeg ook altijd tegen mijn redacteuren: probeer mensen te vinden die gewoon de. de de taal van de streek spreken. Uh, het het volk vertegenwoordigen. Ja, want nou ja, dat, die horen er allemaal bij. En ik vind overigens ook wat zij zeggen... dat, dat nieuwslezers wel... Uh, ABN moet spreken. Dat, hmm. dat hoort er wel bij, bij de onafhankelijkheid. Zeg maar. Vind jij dat ook, Peter? Jawel, ik vind het wel, wel schattig, zo'n zo accent. Moet ik allemaal kunnen, alleen het moet niet in de weg gaan zitten. Op het moment dat het gaat irriteren, dan, uh, dan ga je te ver. Maar dat is een hele leuke voorbeeld, hoor, wat mij betreft. Uh, Annette van Soes presenteert op BNR. Die heeft een licht Limburgse tongval... met een mooie zachte G erin. Dat is prachtig om naar te luisteren. Hele mooie stem. Dus, uh, nou, dat, maar er is dat bijvoorbeeld ook kunnen. een bank, schiet me nu te binnen, die ja. heeft een commerciële. Ah, ja. ja. ja, ja, ja, dus dat zo een bank, zoek dat ook. Ja, Daar vind ik het weer ja, niet dat, goed. Dat is dat is ja, nou, nee, maus niks. Dat ja. Ja. Ja. ja, dat had voor mij niet goed. Aan de andere kant, je trekt er wel de aandacht mee. Dat blijkt wel weer. Ja, dat dat, dat is onthouden waar. we allemaal. Maar nog ja. even, want ik, jij komt geloof ik uit de Achterhoek, hè? Ja. Jij komt uit, De Haag? De Haag, ja. Jij kan ook goed Haag, geloof ik. Ja, dat ik kan, uh, een kan eigenlijk best uh, heel goed uh, over... Uh, hoe is het ook weer met je kalme klauwen en een uh, <lacht> a <-s> kalmer, <lacht> dan? je er <lacht> uh, Ik kom zelf uit het noorden. Uh, wij in het noorden vonden dan altijd dat die Gooise R zo irritant was. Maar dat wordt toch een beetje als de standaard gevonden op een of andere manier wel. Is dat zo? Ja. ja ik heb Want, en jullie hebben ook iemand zitten dan? die de Gooise R heeft. Uh, Sorry? Ja, kijk, dat bedoel ik dus. Jullie hebben toch ook iemand zitten die wel aardig voor ja, zijn beheer ja, ja, ja. is. Dat op uh, Rick niemand. Ja, denk ik. Rick, ja die heeft op. een uh, behoorlijke goosje, hè? Ja, ja Maar ook, ook dat is een gedeelte van Nederland, natuurlijk. Dus. Ah. En nee, volgens mij hebben wij presentatoren uit redelijk wat, uh, wat delen van het land. Um, en het, het, het gaat hier over nieuwsuitzendingen, waar jij het over hebt, natuurlijk. Bij ja, dat vind ik wat en dan anders, is ja. het toch wel handig dat je ja. een soort van benadering van het ABN uh, haalt. Ja. iedereen mag wel een, mag wel een klein. Toontje, een klein snufje in zitten. Ja, ja. Maar dat moet niet, uh, niet altijd. Maar afleiden. de oude wet geldt: alles wat afleidt is niet goed. Want dan leid je af van de, het, van de inhoud. En dat is, uh, dat is niet de bedoeling. Nou, uh, voorlopig zijn de plannen in België. Uh, hier in Nederland heb ik er nog weinig over gehoord. Over Vlekkenleeuwse uh, Nederlands ge gesproken. We hoorden net al even uh, Arjen Noorlander vanuit Brussel. Die gaat uh, vandaag uh, eerst lekker de stad in. Stond u bij Manneke Pis. <lacht> lekker shoppen. Um, <lacht> vijf uur gaat het pas echt beginnen. Peter, jij zit hier ook. Jij nee. werkt voor een zender die veel met uh, economisch nieuws doet. Maar dat kan ook gewoon. Ja, nee, dat, uh, zeker vandaag zou je bijna zeggen. Want uh, we hoorden het Arjen al zeggen vanuit Brussel. Er gebeurt tot vijf uur uh, niks. En waarschijnlijk nee. na vijf uur ook nog niks. En uiteindelijk gaan dan die deuren van die vergaderzaal keer open. En, en dan komt het nieuws. Maar dat kan wel diep in de nacht worden. Ja. Kijk, het, het gekke van, van die hele eurotop, van die, van die eurocrisis... is dat het is waanzinnig belangrijk. Het gaat om ontzettend veel geld. Ook allemaal belastinggeld van jou en mij. Dat wij straks allemaal echt moeten gaan betalen. Alleen het lijkt niemand meer... Echt te interesseren. Zijn je ook merkt een beetje murr ja, het, het duurt natuurlijk al, al 2,5 jaar. Ja. En in 2,5 jaar wordt er al over gepraat. 2,5 jaar gebeurt er al eigenlijk heel weinig. Maar je merkt het bij je publiek ook wel, bij de kijkers en bij, bij de luisteraars, dat ja, er is een soort euromoeheid ontstaan. Dat is wel maar begrijpelijk, je... maar ook wel jammer, want het gaat dus echt om heel veel geld. Ja, je dat kunt dat het een beetje veel. vergelijken met, met pensioen. Het gaat om heel veel geld. Het gaat om jouw geld en mijn geld, maar niemand interesseert het wel. Iedereen dat God, dat je ook uh, je met uh, je Ja, maar met je bent eurocrisis. ook volledig machteloos. Wat moet je nou? Ik wil Sorry hoor, maar we zijn toch allemaal ontzettend teleurgesteld... in die leiders die totaal niet weten wat ze moeten doen. Want daar komt het toch kort gezegd op neer. Jawel, maar het, uh, het minste wat je zou kunnen doen... is jezelf erover goed informeren en een mening overvormen. Ja, oké, okay, maar en dan, en dan hun een advies geven? of? Nou, ja, ja, straks, wil... straks, straks een, beter een verkiezing, dat, dan ja, ja, Zo werkt het ja, in. Maar dat meningvormen is voor de leek ook nog niet makkelijk. Want het ene moment zet ik de tv... Aan en dan zie ik jouw collega Matthijs Bouwman zeggen: Nou, het kan maar zo zijn over een tijdje dat we, dat we niet meer kunnen pinnen. Dan denk ik, Is dat nou zo? Even later hoor ik weer iemand die zegt: van, Nou ja, het, het, het, het, zo, zo gek zal het toch ook niet gaan. Dus wie, wat is dan de waarheid? Nee, maar als het zo eenvoudig was, dan hoeven de regeringsleiders er geen 2,5 jaar over te doen om tot een oplossing te komen, natuurlijk. Het is ook ongelooflijk complexe problematiek en het is aan de journalistiek om dat uh, te proberen nog enigszins in hapklare brokken te duiden. En dat, dat valt niet altijd mee. Dat is een hele lastige opgave. Daar heb je heel veel kennis, heel veel tijd voor nodig om, om dat goed te doen. Maar dat, uh, dat is maar niet eenvoudig. Als ik, ik, ik lees dus het FD, mm -hmm. want daar ben ik op geabonneerd. En dan, ik lees al die analyses en het is gewoon zo dat niemand het weet. Mm. Niemand weet wat er nu gaat gebeuren. En ik denk, als je, ik gebruik dan maar even mijn huisvrouwenverstand. Hè. Ik denk gewoon, ja, er is een hoop geld uitgegeven wat er niet was... En dat moeten we terugbetalen. En we hebben het niet. Nou, dan stort de hele rots weer in elkaar. Ja, ik weet ook niet hoe ik ja, maar dit wat korte het, kaart toch wat, niet samenvatten. Maar de vraag is wat dat instorten dan precies ja, is natuurlijk. Ja, dat weet dus niemand. Dat ja, is het dat, punt. Dat de pinautomaten het straks niet meer doen, heb ik gisteravond weer geleerd. Ja, gezien, ik het zo fout. Dat ja, dat, dat kan, is kan dat, dat vind dat, jij? Dat, nee, ik, vind, ik, ik ben ervan <coughs> overtuigd dat DSB misschien nog wel had bestaan als die lakenman niet stom was geweest... om te zeggen dat je je geld eraf moest halen. Maar hij heeft uiteindelijk ongelooflijk veel mensen in de shit geholpen. En wat heeft het nou opgelost? Of ja, ben jij dat helemaal niet nou, met mij eens? Ik, volgens mij het probleem met DSB is dat het hele verdienmodel... zoals het heet bij DSB ja. niet te deugd. Ja, alsof hele... het bij de andere banken anders. Dat nou, nou, was bij, bij DSB pff, wel heel extreem, maar we, laten we er niet... Laten als, we dsb de technisch over worden. We, maar het feit Waar het om op, gaat is dat ja. als je een oproep doet om naar de pinautomaat te gaan... En, hmm. en geld halen. Bij DSB heeft Lakenman die opmerking daar in, in Goedemorgen Nederland ervoor gezorgd dat ik denk de ontmanteling van de DSB versneld ging. Absolute, want Die bank was ja. toch wel kapot gegaan. want hun verdien, dat? Ja, dat verdienmodel dat deugde niet. Dat wilden ze wel veranderen maar dat lukte niet snel genoeg. Ik heb wel de indruk als je nu een oproep hoort van mensen ga naar de pinautomaat en haal je geld er weg. Heeft het nog zoveel effect? Denk jij nou wat ik begreep dat gisteravond in Pauw Wittemagroof ja. iemand dat ja, en heeft kijk, ik, ik wil het ook nog wel even voor Matthijs opnemen, want dat is een goede vent en die heeft echt verstand van zaken. Alleen die wordt natuurlijk ook op zo'n moment wordt hij daar neergezet als deskundig en, en Matthijs van Nieuwkerk die wil dat zo concreet mogelijk maken. Dus uiteindelijk laat hij hem dat dan zeggen. Maar de vraag is is dat, is dat verantwoord dat nee, een, een, een, een journalist stoppen. die nou ja, die toch uh, in die zin een autoriteit is op dit, op dit vlak. Dit soort dingen zegt. Kan zou dat. jij zoiets zeggen? Ik, ik zou het niet snel zeggen. Maar omdat ik ook niet geloof dat het heel snel zal, uh, zal gaan gebeuren. Maar ik, ik denk dus dat het effect van dat soort opmerkingen wel meevalt. Want ik heb vanochtend nog geen grote rijen gezien nee. bij de pinautomaten. Nee. Mensen die denken, nou, dat, dat gaan we dan maar doen. Maar het valt me wel op dat alle deskundigen... want gisteravond zat die Ewald Engelen bij uh, Paul Witteman... dat is een, een, een financieel geograaf, volgens mij... die vrij somber verhaal hield, hoor. Die zei ook van waar ze ook mee komen morgen... Uh, dat zal nooit genoeg zijn. Nou ja, ik ben bang dat ik dat wel met hem eens ben. Want als je gewoon gezond nadenkt... ja, dan kan het haast niet anders. Er, er gaat iets gebeuren, er gaat veel veranderen... maar wat, dat weet niemand. En daar komt het op neer. En verandert het iets in je gedrag? Nou ja, ik denk wel bijvoorbeeld, uh, ja, hoe ja ik moet toch een beetje oppassen weet je Gaan we wel en dat is gewoon met je geld uitgeven? ja dat zie je toch bij het consumentengedrag ook hè? mensen veel, zijn veel behoudener met geld uitgeven omdat ze denken ja, ja dat, dat, wie weet hebben we het volgende we ook maand wel, ziek, nodig dat, ja. het, uh, zeker de afgelopen maand het consumentenvertrouwen een enorme duikeling in ja, Nederland precies. ja dat heeft daar natuurlijk wel mee ja. te maken maar ik, ik geloof er niet zo in dat, dat de oproep of, of de mededeling van iemand die zegt van ja straks komt er misschien geen, geen geld meer uit de nou, pinautomaat dat dat meteen tot paniek leidt nogmaals een beetje, beetje gedwongen door de interviewer wel hoor moest je dat zeggen nog één ding we hebben het er net over over die Probo-Koala-affaire. Uh, uh, Gifschandaal werd gezegd. Nou, uh, Jaffe Vink heeft de hele zaak onderzocht. En die zegt: het is eigenlijk een journalistiek schandaal. Mm. Er is niemand die daar goed ingedoken is. behalve NRC Handelsblad. En uh, er is daar geen, geen eendooien gevallen. vanwege die rotzooi die. Uh, ja, ik daar ik ben jarenlang met een chemicus getrouwd geweest. en die ergerde zich altijd kapot. aan de manier waarop journalisten met chemie omgingen. En dat was ja. grappig toen straks hier. die reportage werd uitgezonden. en het interview met hem. iedereen begon meteen al te zucht van wat ingewikkeld, zeg. Ik snap er niks van. We gaan het over naar ph 7, ja. Nou, ja. dat is ongeveer zoals journalisten in het ja. algemeen reageren. Maar wat hier dus in de praktijk gebeurd is... beweert Jan van Vink, is dat Greenpeace dit ingestoken heeft. De Volkskrant is daar een beetje in meegegaan. En uh, hij zegt, dat is natuurlijk totaal fout. Want nou, je... nou ja, wat je hieruit moet leren... voor zover organisaties dat nog niet geleerd hebben... is dat er eigenlijk geen onverdachte bronnen zijn... en dat Greenpeace er zeker geen eentje is. Ja, dat is geen wel ernstig, hoor. ja, nou, de vraag is of het ernstig is. bedoel de uh, Greenpeace heeft zijn eigen agenda... Als je dat weet, dan kun je daar naar handelen. Ja, Alleen moet je, je, je moet niet doen alsof nemen. alles wat Greenpeace zegt. Uh de waarheid en niets dan de waarheid is, en mag want zo nou eens Even iets opmerken, want dat zo'n verhaal wat, wat zo'n jongen dan heeft geschreven over twee meisjes die dan overleden ja. zouden zijn, naar aanleiding van een of ander stukje in een plaatselijke krant. nou leer mij de kranten in Afrika kennen, uh, daar heeft, dat heeft al helemaal niks met journalistiek nee. te maken. Dat noemt hij rompenporno, Als, ja, he, die, die precies. Nou, ik denk dat ik dat wel een beetje met hem eens ben. En bovendien vind ik de manier waarop over dat soort dingen geoordeeld wordt, heel erg uh, bevooroordeeld. Want stel nou dat de Telegraaf dit had gedaan. Nou, dan waren de wereld draait door, een pauw en witte man, al lang en breed over ze heen gevallen, maar nu is het de volkskrant en dan hoor je niemand. Um, hij, zegt, hij zegt ook nog van, dat wij journalisten, wij ons allemaal misschien wel hier in het Westen, ook een beetje ja, dat er ook een soort schuldgevoel is, dat we daarom op die manier erover berichten, richting Afrika dan met name. En ja, dat schuldgevoel, dat komt dan... Nou ja, gewoon op basis van de geschiedenis natuurlijk, wat wij hebben met Afrika, en dat je dan ja, dat, dat zo'n we zo westers bedrijf... Ah, ja. ...dumpt daar mm. maar wat afval. Het is, oh, is een lekker verhaal natuurlijk in ja, dat, ja, in dat het hele de, licht. De negentjes zijn zielig, weet je, dat, ja, uh, dat ja. idee. Ja, ik, ik weet niet of, of dat daarmee te maken heeft. Ik, ik denk serieus dat de, de les die je hieruit moet trekken... is, uh, hè, ...voor zover het niet gedaan is... ...dat je heel goed moet uitkijken uh, welke bronnen je volgt. Dat je altijd uh, je eigen bronnen moet checken. En dat je zeker nooit een organisatie als Greenpeace. Maar dat geldt voor alle andere... Uh, organisaties ook zomaar maar op zijn woord moet vertrouwen. Want de Krimpies heeft ook een eigen agenda. Ja. Dus de Krimpies is een goed recht. Dat moeten ze ook zeker doen. Maar het is aan de journalistiek om daar voldoende tegenover te zetten. Ja. En dat is hier blijkbaar, als ik het verhaal van van Vink mag geloven... dat weet ik ook niet of dat zo is, ja. niet gebeurd. Ja, overigens op dat punt wat jij aanhaalde, heeft uh, Filip Remarkt... de hoofdrector gezegd dat dat uh, niet goed was. Ja. Of eigenlijk gewoon fout was, mm -hmm. uh, dat stukje. En uh, dat ze dat inderdaad uit de lokale krant hebben gehaald... Dat hadden ze nooit moeten doen. Hij zegt wel, verderop in het proces hebben wij met name ook over dat bedrijf... allerlei onthullingen gedaan. En, daar zijn we wel ingedoken daar, daar zit ook alles niet goed. En dat komt dan weer te weinig in dat boek van Vink aan, aan bod, vindt hij. Maar goed, uh, daarmee zijn alle kanten wel belicht, denk ik. Uh, dank voor jullie bijdrage. We gaan afwachten wat het gaat worden vandaag. Ik ben in, wel benieuwd. In ja. Brussel. Laat worden. Katrin ja, Keil, ja. Peter van Zardelof. Het wordt vooral laat, inderdaad. Uh, zometeen in de nationale nieuwsquiz. Rick van Maanden uit Veenendal. We hebben echt goede kandidaten gehad deze week al. Dus uh, eens kijken of uh, Rick uh, zich daarbij kan scharen. En dit is nieuw werk van Paul Garrick, Time to Move On. Hij al jaren mee in de popmuziek. Er wordt wel eens gezegd dat hij een van de mooiste stemmen ook heeft in de, in de business. En komend uh, voorjaar, begin volgend jaar ergens... komt er uh, zijn nieuwe album uit. Zijn 16 alweer. En dit is daar een voorproefje van Paul Garrick. Daar ging het over een Time to Move On. Rick van Maanden is hier. Hij is 24 jaar. Komt uit Veenendaal en gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Hoogste score, Rick, is 102. Ik moet even iets corrigeren van gisteren... want er was aan het eind een beetje commotie. Had te maken met de jury... Hij had iets te veel bol gedronken, denk ik, rond de middag. Maar die kon even niet tellen. En we hebben een vraag, uh, in eerste instantie fout gerekend... die uiteindelijk goed bleek te zijn. Dat ging over dat uh, nummer van die dieren. En uh, dan had die man gewoon goed. Dus uiteindelijk is hij op 102 uh, terechtgekomen. Dus iedereen kan nu stoppen met mailen en bellen. Het is allemaal rechtgezet. Maar het is wel een uitdaging voor jou, 102. De lat ligt hoog vandaag, ja. Zo is het. Uh, studie bedrijfskunde, maar je hebt intussen ook al je eigen bedrijf opgericht. Ja, klopt. Uh, tijdens mijn vorige studie heb ik uh, samen met mijn compagnon... Uh, een ander bedrijf opgericht. Uh, een adviesbureau op het gebied van energie. Kijk, aan. dat zijn de jongens. Gewoon studie doen en tegelijkertijd een eigen bedrijf erbij. Gaat het goed? Ja. Je merkt niks van de crisis? Uh, we besparen kosten voor de, voor de klanten, dus uh, Kijk. we dragen er aan bij. Kijk of we wat uh, uh, laten we zeggen aan de omzet kunnen bijdragen. Uh, 300 euro ligt er aan het eind van de finish, maar dan moet je dus verder komen dan die 102 punten. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De nationale nieuwsquiz. Als een ambtenaar van de burgerlijke stand geen homo's wil trouwen, dan hoeft dat op dit moment niet. Nou, wat ons betreft uh, kan dat niet meer. Als je het bent, dan moet je iedereen willen huwen. Kan het kabinet zeggen, wij weigeren dat? Ik heb daar helemaal genoeg uh, van niet toestaan dat de overheid discrimineert. Ambtenaren van de burgerlijke stand moeten iedereen trouwen. heteroseksueel of homoseksueel. Het lijkt erop dat er nu een Kamermeerderheid is met een wettelijke regeling... die daar een eind aan wil maken aan het fenomeen van de weigerambtenaar. Hier is vraag 1. Een aantal partijen vocht al lang voor het afschaffen van die weigerambtenaar. Maar de fractievoorzitter van welke partij liet via Twitter weten... dat ze hier via een wetswijziging ook nu van af willen? Van de PVV. En dat is goed. Er is nu dus een Kamermeerderheid voor dat voorstel. Vraag 2. Een Kamermeerderheid wil dus af van dat uh, verhaal, maar het kabinet lijkt er nog niet uit. De minister die homo-emancipatie in haar portefeuille heeft... belooft wel dat ze voor 1 november met een standpunt komt. Wat is haar naam? Um... <kluisteren> Sorry. Extra denkt uit. Is dat van Bijsterveld? Ja, dat is van Bijsterveld. Je zag het niet op een briefje, hè, terwijl ik aan het zo was. Nee. Dan is het goed. Vraag 3. belangenorganisatie COC heeft geteld dat er nog 104 weigerambtenaren actief zijn in 57 gemeenten. Welke gemeente telt de meeste weigerambtenaren? Um, die gok ik en dat denk ik Amsterdam. Dat is niet goed. Nee, het is Bunschoten. Um, vijf zijn het er daar. Daarna volgen Staphorst, Urk, Slochteren, Rijmerswaal en de Utrechtse Heuvelrug. Die gemeenten hebben er elk vier in dienst. Vraag 4 is het geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Als het een pakket is wat niet doet wat het moet doen, dan gaan we dat niet steunen. Het gaat om grote bedragen, hele grote bedragen. Die moet je inzetten om de euro te redden, maar alleen maar in de context van een, van een stevig pakket. Wie is deze man? Um, het ligt om een puntje van mijn tong. Nee, nou, hij, hij komt niet, hè? Het is Ronald Plasterk, tweede Kamerlid ja. voor de Partij van de Arbeid en hun financieel specialist. De PvdA dicht zichzelf een te belangrijke rol toe in het euroverhaal. Een beetje te belangrijk, zeggen andere Kamerleden. De woordvoerder van welke partij zei gisteren letterlijk dat de PvdA een beetje een te grote broek aantrekt. door telkens te zeggen dat zij de sleutel in handen hebben als het gaat over de Europese schuldencrisis? Dus welke partij was dat die dat zei? Uh, de CDA. Dat is goed. Ellie ja. Blanksma was dat die ja. dat uh, zei. Laatste vraag. Maximaal vier punten. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En we willen graag weten wat dus. Het gaat om een onderwerp. Dus één, één term eigenlijk. Uh, als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik herberg Engelbert, Erik en Lydia. 3. Ik was de inzet van een mosselboycott. 2. Mijn droge voetjes kosten minstens 100 miljoen. Stop. Uh, Centraal station Amsterdam? Nee, dat is hem niet. Vanwege die deur die vandaag weer open is. Ja, ja waar heel Nederland voor de deur ligt, uh, letterlijk en figuurlijk. Want dat schijnt het belangrijk nieuws te zijn... als de deur van het station van Amsterdam ineens open gaat. Uh, nee, het was de Hetwiegenpolder. Um, dat heeft alles te maken met uh, die uh, kritiek van de EU hè, over de plannen die uh, Nederland heeft met die Hedwige polder daar in Zeeland. Uh, het eerste nog even, hoe die, hoe die aan die naam komt. De naam verwijst naar Hedwige de Linje, Hertogin van Arenberg, echtgenote van Engelbert IX, Hertog van Arenberg. En de straten in de polder dragen de namen van hun drie kinderen, Engelbert, Erik en Lydia. Dus dat verklaart een beetje de eerste aanleiding. En er was ooit een mosselboycott, want de Belgen waren boos op Nederland.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 Vandaag luidt de stelling... Trouwambtenaren moeten een homohuwelijk kunnen weigeren. Uh, nou, we hebben net de hele zaken eigenlijk besproken in de quiz al. Dus de stelling is duidelijk. Als u het ermee eens bent of oneens, laat dat dan weten via de sms. 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert, eens of oneens, doe dat dan met hekje stampend. Dan zijn we terug bij Rick van Maanen, 24 jaar, het Veenendaal. Um, Factor 3, daarmee gaan we spelen. Het wordt heel lastig om die 102 te halen, maar we gaan toch kijken hoe ver je komt. De Nationale Nieuwsquiz. In welke plaats is gisteren een geldtransport overvallen? In Ridderkerk. Dat is goed. Voorlopig mag er niet naar wat voor gas worden geboord in Bokstel? Sli... -pas. Gas. Ja. ja. Er is een controverse ontstaan over de werkzaamheid van welk vaccin... Een grieprik. Dat is goed. Bij een explosie in welke Libische stad kwamen gisteren tientallen mensen om het leven? Um, pas. In Sirte. Hoe heet de 18-jarige jongen uit Angola... die van minister Leers niet in Nederland mag blijven? Dat is goed. Een Koerdisch cultureel centrum in welke stad wordt naar rellen gekort op subsidie? Amsterdam. Is goed. Hoe heet de staatssecretaris die wil dat minder mensen hun straf ontlopen? Pas. Steven. Tieners die dagelijks wat drinken zijn agressiever dan leeftijdgenoten die dat niet doen? Uh, bier. Nee, frisdrank. De overheid van welk land kondigt vijf vrije dagen af... in gebieden die getroffen zijn door overstromingen? Pas. Dat is in Thailand. Ja. Na een undercover-operatie heeft ruimtevaartdienst NASA... een splintertje van wat teruggevonden? Uh, uh, Staal? Nee, van de maan. Maansteen. Na zijn lease-operatie begint wie bij Bayern München aan zijn Robert. revalidatie? Dat is goed. Hoe heet de minister die vandaag de Tweede Kamer moet melden... hoe hij de bestuurlijke chaos op Curaçao aanpakt? Pas. Minister Donner, op een complex in Texas is gisteren wat voor bom ontmanteld? Een atoombom. Dat is goed. Welk Tweede Kamerlid noemde de PVV gisteren op Twitter een stelletje racisten? Toefik, Libby. Dat is goed. Het Nederlands honkbalteam wordt vrijdag 11 november gehuldigd In welke stad? Is goed. De Ierse hoofdstad Dublin kampt met problemen door wat voor overlast? Water. Water, dat is goed. komt door de regen inderdaad. Dat zijn de negen. Maal 327. is 27. Nou, we wisten het al, die hoofdprijs ga je niet halen. Toch het normale prijzenpakket mee naar huis... En we wensen je alle succes met je bedrijf en met je studie. Bedankt. Oké, okay, hoi hoi. En straks een discussie tussen 50 plus en 50 min. Zo om kwart over gaan we dat doen. Nu is het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.